Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Ho, ho. Wieselot Thomas met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft opnieuw een nucleaire test gedaan die succesvol is verlopen, zegt het staatspersbureau. Volgens het staatspersbureau was de test bedoeld om tegenstanders af te schrikken. Het is niet bekend om wat voor test het gaat. Mogelijk is een proef gedaan met de motor van een nucleaire lange afstandsraket... Het is de tweede test in een week tijd. De politie heeft het Amber alert dat gisteren werd uitgegeven voor het jongetje van één jaar oud ingetrokken. Hij is samen met zijn moeder in goede gezondheid gevonden na een tip. Er waren zorgen over de moeder van 26 en haar kind. Daarom liet de politie gisteravond een opsporingsbericht uitgaan. Om privacyredenen wilde de politie verder niet zeggen. De directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, Kim Putters... is door de Volkskrant uitgeroepen tot invloedrijkste Nederlander van het jaar. Hij staat op nummer 1 in de Volkskrant Top 200 met belangrijke bestuurders. De 46-jarige Putters is sinds 2013 directeur van het SCP... een belangrijk adviesorgaan van het kabinet. De nummer 1 van vorig jaar, DSM-topman Fijke Seibesma, staat nu op 2... En de hoogste vrouw staat op plek 3, dat is Herna Verhagen... bestuursvoorzitter van PostNL en commissaris bij ING. Na maanden van onderhandelen hebben de vakbonden van ziekenhuispersoneel... en werkgevers vannacht overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO. Ziekenhuismedewerkers krijgen er per 1 januari 5 bij... en een jaar later nog eens 3 meldt de FNV. Ook krijgen ze een eenmalige uitkering van 1200 euro... Om de zorgsector aantrekkelijker te maken voor nieuw personeel... gaan de salarissen van leerlingen en stagiairs omhoog. Het akkoord moet nog wel worden voorgelegd aan de leden van de bonden. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Verder is het bewolkt, vanuit het westen opklaringen... en later opnieuw kans op buien. Aan zee een stormachtige westenwind en het wordt ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 Hij heeft diabetes type 1 en moet continu zijn leven aanpassen. Maar dat zie je niet aan de buitenkant. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 FM. Oh, ho, ho, Dit is Kerst. Met ZFM. Met men nu. Goedemorgen, zantwoord. Just hear the of friends are calling you. Come on, it's lovely together with you. Get up, get up, get up, let's go, let's look at the snow. We're riding in a wonderland of snow. Get up, get up, get up, it's grand just hold your hands We're gliding along where the sun of a wintry fairy Our ships are nice and cozy and comfy, cozy are we We start pulled up together like friends on a battle with me Let's take and comfy forest and sing a chorus or two Come on, it's lovely weather, we'll stay right together with you songs We love to sing without a single star At the fireplace while we watch the chestnuts fall There's a happy feeling nothing in the world can buy When we pass around the coffee and the pumpkin pie You don't need to be like a picture friend by courier Come on, it's lovely, we're going to a ride together with you. Outside the snow is full, your friends are calling you. Come on, it's lovely, we're going to play a ride together with you. Giddy-up, giddy-up, giddy-up, let's go, let's look at the snow. We're riding in a wonderland of snow. Giddy-up, giddy-up, giddy-up, it's clouds, you're so in the long weather song of the wintry fairyland Archie's so nice and rosy and comfy cozy we are we We start up to make yeah. the light burst of the featherwood bee oh, Let's take that friendly and sing that chorus or two Come on, it's lovely weather for a Lovely weather for a Lovely weather for, lovely weather for right together with you En goedemorgen, Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Wij zijn er weer op zaterdag 14 december 2019. De techniek en energie wordt gedaan door Jelmer Koper. Naast mij zit de muziekmaker en medepresentator Cor Draaier. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Ben. En de redactie is gedaan door Gert van Kuik en de eindredactie, zoals gebruikelijk, door Gerrie Rutte. En zij doet ook weer de catering in dit Hotel Hoogland. Cor, waar gaan we maar over praten? Ja, we gaan zo meteen praten met Martijn Jouwster en Ankie Miezenberg. Die zijn al aan tafel aangeschoven over de sprookjeswandeling. En als tweede onderwerp met Rob Laurens En dat gaat over RL Racing. En dat is boven de Pitstraat op het circuit van Zandvoort. En de RL Racing Web Lounge Simulatoren. Nou, ik ben helemaal benieuwd wat dat allemaal is. En Simone Konings gaat iets vertellen waar ik ook persoonlijk in geïnteresseerd ben. Dat het is stoppen met roken in één uur. Nou... <lacht> Spoedcursus. Ja, zou die... toch wel een spoedcursus zijn. Maak dan dat in een seconde ook, maar we gaan het erover hebben. En in het uh, tweede uur daar hebben we Peter Kramer op bezoek. En die gaat even de stand van zaken vertellen over de ambtelijke samenwerking. Want ze schort nog het een en ander aan. Want uh, we hebben wat gelezen in de krant over. dat... De ja, aan... dat, ja, ja, ja dat in de Heemstede krant stond een uh... heel stuk over het achtelijkste uh, ja. uh, jongetje van Zandvoort. Ja. Nou, uh, we hopen ook het, uh, de, de winnaars van het jeugddebat hier aan tafel te krijgen. Dat weten we nog niet helemaal zeker, want we proberen die te bereiken, maar die hebben nog geen antwoord gegeven. Mochten die luisteren, jullie zijn welkom op de radio. En natuurlijk een uh, groot gebeuren met Peter Tromp en Peter Bluis. En die gaat beginnen met de trekking van de Decemberlotenactie. Nou, dat wordt al Nou, wel. dat wordt weer wat vuile zakken vol. Ja, <laughs> en Hans Rijmers komt daarna nog wat vertellen over dus de in Zandvoort. En daar dan de afsluiter. Ja. Dat is weer en daarna begin. nog Oud-Zandvoort? Daarna hebben we nog Oud-Zandvoort en dan gaan we praten met, uh, ja, met, met mijn, met mijn uh, oom Jan Draaier. Die gaat mm -hmm. iets vertellen over de groentezaak hoe dat allemaal begonnen is. In de Diakonieerstraat? In de Vondroestadestraat. Ja, het is verlengde van ja. Ja. Mm -hmm. ja. Diakonieerstraat. Ja, mevrouw, ik ben daar geboren, in die straat. Ja. Mooi zo. Ja, ik zag uh, mevrouw Miesbeek even reageren. Anke en Martine, welkom. Goedemorgen, um, goedemorgen. De sprookjeswandeling. Ja, leuk hè? Ik zou haar zeggen, het laatste evenement voor jullie in, uh, in dit jaar. Mm -hmm. um, de tiende keer alweer. De tiende keer alweer. Ja. Goed hè? Nou, ik vind dat heel goed en ik ja. kijk er altijd met veel plezier naar. Ja. Uh, het groeit nog steeds. Um, nou, in bezoekersaantallen was vorig jaar wel weer uh, ja, een, een record, ja. Ja. Beetje weersafhankelijk? Dat is het, hè. Kijk, is het koud en nat, dan, dan zie je de, het dalen. Maar is het gewoon mooi weer en niet zoveel wind, ja dan... beetje sneeuw. Wel... Klein beetje sneeuw? Beetje sneeuw. Uh, beetje sneeuw. Uh, Moet ik vertellen? Nee. We hebben één keer zoveel sneeuw gehad... dat we tot vier uur s nachts de kerk aan het weilen waren... omdat overal lag... Uh, sneeuw, zout en uh, mina, wat het, het was heel romantisch maar wat een uh, alles het Ga. heel romantisch maar het Ik zal en stellen. al die jurken nat en vies en oh, oh, oh, al uh, die on, kostuums. ondanks dat het toen zo sneeuwde uh, was het heel vrolijk ja. en natuurlijk zijn al je kostuums dan doorweekt. Precies. Maar het was wel een van de mooie afleveringen. Het was heel mooi. Ja, daarom, was een, daarom een klein beetje sneeuw. <lacht> Sprookjesachtig. <lacht> Sprookjesachtig. Ja. Mag bestellen. ja, een ja klein een beetje. Ze zegt al op een gegeven moment. Het bewuste jaar van al oh, een beetje sneeuw is wel leuk. Ik zeg, tien, ik ga het bestellen. Kom, <lacht> sneeuw, sneeuw. En <lacht> het begon. En dat hield die meer Ja, ja, ja. <lacht> was hey, leuk. Wanneer is de sprookjeswandeling? Volgende week zaterdag. 21, 21 december. 21 december. Ja. Hey, die gaat al gepaard met een hoop... Uh, sprookjesfiguren en eigenlijk bedoelde ik dat met uitbreiden oh zo bedoel je want ik, ik dacht uh, qua, qua kinderen ja ook dat is ook dat uh, ja, ja ja ja daarvan ja we hebben namelijk een, een uh, ja mogen een tipje van de sluier op ja Ligt, natuurlijk ah, het, dat het je is like wel heel sprookjesachtig we hebben namelijk het vliegend tapijt met alle en jasmin en die vliegen op het terras van Rabbo. onder de hiter. want jasmin heeft misschien kedenfilm niet zo heel veel kleding aan Um, dan dus, wordt ze verkouden. Ja, precies. Dat is dan een beetje niet. sneu. Dus ze zitten onder de heater bij, uh, op het vliegentapijt. <laughs> bij Rammel op het terras. En daar moet je natuurlijk ook nog een stempeltje halen om even op het uh, grote ja, verhaal nou, nou, terug ja, te komen. Het, het, het uh, wordt dit uh, uh, jaar geen stempeltjes. Oh. Of wordt, uh, het wordt heel anders. Nou, vertel. vertel. Vertel. Nou, ze moeten uh, ja, goed gaan zoeken. Eerst en, uh, moet je een boekje kopen, toch? En je koopt een kaart. Een kaart kopen. Het boekje is vervangen door een kaart. Oké. Okay. En daar staan alle sprookjes, tenminste een aantal sprookjesfiguren in. Want er staan veel meer sprookjesfiguren op het plein. Maar ze gewoon een letter hadden. Het is een vossenjacht. Dus je zoekt de letters bij de sprookjesfiguren. En als je alle letters bij elkaar hebt, dan heb je een mooi woord. Eigenlijk een zin, een spreuk. Een puzzel worden dus eigenlijk. Juist, zijn, ja. juist. En, ja. En dat geef je dan vervolgens weer rechtop. Ja, kortingskaartje bij de ijsbaan. Het is ook niet de bedoeling dat je iets gaat afgenepen zelf. Want... Hoe bedoel je iets afknippen? Nou, vroeger was het gegeven moment, je scheurde het kaartje eruit van de ijsbaar. Ja, ja. En die gaf je, je laat de kaart intact. Ja. Dat is heel belangrijk. Dus de complete uh, letterkaart moet intact ingeleverd worden als je korting wil krijgen. Precies, de met ijsbaan. de juiste spreekster erop. Ja. ja, en anders kom je er niet op. Anders kom je er niet op. Maar dat kunnen ze makkelijk. Want uh, ja, hoor, dat ja het is, uh, ik zou hard om de beginletter vragen. Nee, dat doen we niet. Nee, we, nee, we maken het niet het, uh, Nee, nee, nee, dat doen we niet. Oh, nee, nee, even er we op. We maar kom, zaterdag kijken. <lacht> <De lingo hier>. <lacht> nee. <lacht> Groen! Nee, het is makkelijk te doen. En ik uh, en dus vind uh, eigenlijk de ijsbaan ook heel leuk. Dus een medewerker ja. van de ijsbaan, die knipt het uh, in de kaart. En uh, dan heb je korting. Ja. Maar uh, medewerking van de ijsbaan, uh, jullie kennende is dat niet de enige die uh, zijn medewerking verleent. Nee, nee. zeker niet. Dus ik neem aan dat er wel hele veel sponsors achter zit. Ja, dat klopt. Ja, weet je, Albert Heijn sponsort uh, voor de chocomel en voor de mandarijnen. En de Dekamarkt sponsort de koekjes. En we krijgen van de Hema de rookworst. Uh, en we krijgen heel veel oude chocolade. Nou ja, uh, Sinterklaas chocoladeletters die we kunnen smelten om de appeltjes in te dopen. Uh, van, van alle ondernemers in Zandvoort. Dus ja, dat is gewoon heel erg goed. En de appeltjes weer van Dirk van den Broek. Is dus dat, dus dat ook is groeiende, ook die... Uh, uh, de, de sponsoring van bedrijven, want je, je moet overal naar binnen rennen en dan moet je Nou, we hoef je niet echt uh, te rennen, want uh, zodra oh, Harry voor maar, de, de oliebouw kraam staat, zegt hij, ja hoor, het is goed, ze <lacht> ja, wel. Ik ga in ja. mijn ja. helemaal niks te zeggen. En hetzelfde bij XL met een Harry heerlijke chocomeil. De de je zou haar dus. zeggen, als jij binnenkomt, bukken ze. <lacht> Soms wel, ja. <laughs> maar nee. Op het de zwaaier is... van Ank Martine, het is goed. Ja, dat is dan toch wel een, een leuke waardering. Ja, nee, we zijn, zijn heel, ja, we zijn echt heel blij nou, met ons. De ondernemers ons van het Kerkplein zijn echt geweldig. Als je het hebt over de Febo, het plein, we het allemaal. Dat is gewoon, ja, ze, ze genieten ervan. Ze, ze hebben er ook voordeel van. Want het is hartstikke druk zaterdag op het hele plein. Ouders gaan lekker op terras zitten met een bakkie of iets anders. En, ja, uh, een ja, precies. Ja, kinderen vermaken zich. Dus op zich is dat prima. Ja. ja. Oh. Nu al zin in. Ja. Oh, kom langs volgende weekje. Ja. Natuurlijk, ja. je hebt altijd wat jij hebt. Ja. Ja, dan vallen je niet, want jij hebt wel een je aan om te komen. Ja. Verhalen over paarden, hè. werkpaarden en paarden ja. Ja. heb je Ja. ja. De, de jingle bells van de foute trui van, van Cor. Cor. <laughs> ja, dus ja, je staat er mooi bij. passen mm. Cor. Mm -hmm. ja. ja. Maar dan hebben we ja. het over. Oeh, dan hebben we het over het plein. Ja. Uh, in de kerk is ook nog van alles te doen. Nou, het is, is het nu uh, aan het einde, uh, de kerk, met het zingen? Of ook? is dat doorlopend nu? Ja, er zijn de hele tijd poppenkastvoorstellingen. Dus wandel de kerk in als de kindjes moe zijn of koud. Ga even lekker in de Ga kerk zitten. Ga even. En het is een geweldige poppenkast van Fritsi. En om kwart voor zeven sluiten we af met z'n allen in de kerk. En dan zingen we en dan zijn alle sprookjesfiguren daar. En dan is de prijsuitreiking. Het mooiste verkleden kind. Oh ja. In, uiteraard in een sprookjesfiguur. Ja, ja. Dat, dat, dat was nog een van mijn vragen. Als de kinderen meedoen met de sprookjeswandeling, is dat ja. de bedoeling dat ze dus ook verkleed gaan? Het is niet verkleed, maar dat is wel leuk. En ja. als ze dat dan doen, dan kunnen ze een originaliteitsprijs krijgen. Ja, dat klopt. Precies, maar ook voor de ouders is het natuurlijk leuk om je kind in een sprookjesjurk en met een sprookjesfiguur op de foto te hebben. Dat is gewoon geweldig. Ja Ben, ja. je kan lachen, dat is super. En nou, dat, Ik, en ik, vind, ik ook, vind ik altijd leuk. Dat is ook leuk. Dat is, dat is die smoeltjes is echt zo leuk. En de, die afsluiting is om kwart voor zeven in de kerk. Dan zingen we, dan doen we de, de uitreiking, dan komt de jury aan het woord en dan is het afgelopen. Dus het is, is van de, vier tot zeven. Oh ja, ik ben het eerste half uurtje het? is in het licht, want sommige kindjes vinden nog wat, wat spannend in het donker. Dus om vier uur is het nog licht, dan gaat het schemeren en om zeven uur is het weer klaar. Zijn er nog uh, uh, kraampjes die daar staan op de... Alleen voor onszelf. Dus waar je ja, de appel en de chocola kan dopen ja, en dat ja. soort dingen. Maar geen, uh, geen kerstmarkt. Nee. nee. nee. Oké, okay, nou... Uh, volgende week zaterdag van 4 tot 7. Uh, en om 7 uur is het in de kerk met z'n allen zingen. Kwart voor zeven. Kwart, Kwart voor zeven we is zingen in de kerk. Er is gedurende de hele tijd wat te doen in de kerk. Ja, Poppenkast. klopt. Um, moet je die kaart kopen of krijgen die... Uh, het zit bij, als je je kaart koopt bij Bruna. voor de sprookjeswandeling zit alles erbij. Hoe kost de kaart? Vijf euro. Vijf euro. Voor een kortingsbon, uh... voor de ijsbaan zit erin. En een appel, en een mandarijn, en een koekje, en een en alles. Vooral die oliebol van Harry. Ja. Alles, ja, alles ja, voor ja, 5 ja, euro. Ja, ja, ja, die oliebol. Corre, ja. Korten dus... het ook mee, denk ik. Nee, die moet werken. Moet werken. Ja, dat dan ben je vrij te nemen. Ja. Ja. Ja. Nee, dat gaat... niet. Nee. ik ons ja nou, oh. We hebben trouwens de kerstman hè want de kerstman komt die zit met zijn vrouw op het terras van XL en iedereen mag met de kerstman op de foto iedereen ja jij ook zeker <laughs> jou ja, hoor oké okay. um, nou wij weten uh, genoeg over uh, de de kerstwandeling van volgende week. Van de, sprookjeswandeling. Sprookjeswandeling. de sprookjeswandeling. Ik wil nog wel even één ding zeggen natuurlijk, want uh, zonder onze vrijwilligers, vergeet ik logisch, iets, logisch, hè. onze logisch. vrijwilligers, dan uh, kunnen we dit evenement wederom niet organiseren. Dus ook dankzij, nou, bijna 70 vrijwilligers ja. die meedoen dus je voor de opbouw. een vragen, want je bouwt 70. op, je hebt ja, opbouwen. die rondlopen, die ja. tel je allemaal mee, en dan kom je op 70, 75 man. Ja. Net, wie rondloopt is ongeveer 40 man. Ja, maar als je maar kijkt naar de, ja, ja, de, de nee, opbouw de opbouw, de kleding, de sminkers, de mensen in de kerk, de Met mensen in de baanpjes. Uh, omdat je het nou toch over die al, al die vrijwilligers hebt. Mm -hmm. Toevallig was het de afgelopen maandag dag van vrijwilligers. Ja. Um, dat gaat ook door, want ja. de, de, de kleding wordt ingeleverd, Ja, die, die wordt moet, weer, herstel, die moet weer hersteld worden, ja, nou ja. dus daar ben, daar ben je niet zondag mee klaar. Nee, nee. nee. het is wel maar drie uurtjes, een ja, ja. maar er is uh, genoeg werk voor die tijd, maar ook na die tijd. Ja. Maar heb je dan ook zo'n grote opslag? Want als ik het dan zo voor me zie, 40 personen met 40 kostuums, ja. ja. ergens dat, moet dat... Uh, ja, dat bewaard en, en al die waard. decorstukken, want we hebben natuurlijk ja, ja. een aantal decor's en uh, ja. ja, dat klopt een heel werk voor, uh, voor drie uur gezelligheid, maar je doet het met liefde en uh, Ja, en als spasier. je de kinderen dus ziet lopen en zo, dat is gewoon genieten. Ik kan mij nog herinneren, toen was, dat was waarschijnlijk een van de slechtere voorstellingen. Dat iedereen bij de hema onder het uh, afdakje ja, stond. Ja, het was regenen. Ja, ja sneeuw. Nee, we, we hopen op droog weer. En een beetje sneeuw. Een klein, klein, <laughs> <blo> <laughs> klein beetje. Een klein beetje, Goed. Wij <laughs> weten uh, genoeg voor deze uh, uh, sprookjeswandeling. Wij kijken uit naar uh, jullie activiteiten in het volgende jaar. Want dan zitten jullie waarschijnlijk weer voor uh, een aantal dingen. Alvast bedankt. Graag gedaan. En in ieder geval veel plezier volgende week. Dank je wel. Dank je. Ja. En jij veel plezier met de vakantie. Dank je De Whispers met A Funky Christmas En welkom bij Goedemorgen Zandvoort Het eerste uur met als Tweede gast Rob Laurens Als het goed heb. Rob, van harte welkom uh, Jij bent van RL Racing <coughs> En daar heb ik nog nooit van gehoord Maar boven de pit staat op het circuit van Zandvoort Hebben jullie allemaal simulatoren staan Die heb ik wel eens gezien Maar wat kun je daarna nou precies doen? Um, wij zitten daar uh, bovenin in een box met vier uh, motion platform simulatoren, zoals dat heel duur heet. Ja, en, en motion platform, dat is dat die ook beweegt? Dat, dat is dat, uh, wat, wat uh, de machine doet, die vertaalt zeg maar wat, wat de game produceert. Ja. Hoogte, circuit, uh, hoogteverschillen, hobbels, maar ook beweging van de auto. En dan combineert die... Van... Ah, in beweging. Ja. En, en dan uh, hebben wij twee setups. Eén setup is puur voor beleving waar, we, waar de machine wat overdreven beweegt, maar dus meer om ja, de, de bezoeker zeg maar een, een gevoel mee te geven, ja. een beleving mee te geven. En dan hebben we ook de coureurs die zeggen, joh, al die bewegingen om, om mijn lichaam te verplaatsen in die machine hoeft voor mij niet. Ik heb liever dat ik alleen de auto voel. Dus daar hebben we een ander setup voor. Aha. Dus wij bedienen zowel aan de ene kant als trainingsapparaat voor een coureur, die zegt van Joh, ik wil circuit training doen, continuïteit trainen, wat je dus bij de nieuwe generatie Formule 1 coureurs terugziet, ja, die ja. doen dat ook daarom en aan de andere kant hebben wij beleving voor groepen met oh, mensen die bij ons komen en die zeggen ik wil volgassen want je kunt bij ja, bijvoorbeeld bij onze buren, Race Planet kun je arrangementen boeken, maar daar kun je niet volgas voor de eerste keer van je leven over een squee. En dan kun je bij ons wel. Ja, het is toch best wel moeilijk, want ik heb het auto zelf een keer geprobeerd in zo'n simulatiesysteem. Nou, ik zat na drie seconden zat ik al in de vangreel en er gebeurde er ja, niks. Wij ja. ja, <coughs> gebruiken ook, ook mooie, mooie simulatiesoftware waarin, waarin je begint met koude banden en koude remmen. Dus je moet wel eerst eventjes uh, ja, jezelf inhouden voordat je grip krijgt in de auto en, en je remmen gaan werken. En dan, en dan kun je pas echt gaan schrijven. Heeft ja. het nou een beetje een ontwikkeling doorgemaakt, die hele simulatoren uh, wereld? Ja, ik, ik, ik, ik kan me nog herinneren van, van, van nou, ik denk dat het tien jaar geleden is dat ik een keertje Mario Kart gespeeld, ook in ja. zo'n simulator die een beetje ja, bewoog, ja, en dat was hartstikke leuk. Zit <tus> voor een stuurtje voor je computer? Daar is het al mee begonnen. Daar is het ja, mee begonnen. Ja, ja. En ik denk dat dat begonnen is in... Negen... Zeg maar, eigenlijk vorige eeuw, eind 1990. Um, en daar is het al begonnen met stuurtjes op bureaus. Ja. En, en nu, ja, die ontwikkeling, die games, die zijn zo doorontwikkeld. Want die worden dus echt. De circuits worden gelezerskend, De data van de fabrieken met auto's komen binnen. Vormgeving, alles is zo gegroeid. En ja, daar hoort dus ook. Iets meer simulator bij in onze optiek. Dus wij, wij doen ook alleen maar premium. Dus we hebben, we hebben bewegende simulatie. En aan de andere kant hebben we ook een Formule 1 auto. Waar je in kunt zitten met Virtual Reality. Ja. Maar die is echt voor op locatie. En die zit niet op een vaste plek. Dus die kunnen mensen bij ons inhuren om, om op locatie een eigen feestje te creëren. Dan zit je dus in een auto. Met een bril op. Ja. En je stuurt. En dat zie je dan in je bril. En je ja. kijkt ook mee in je bril. Ja, dat is heel wat anders. Een stuurtje op je Ja, want mijn nee, stuurtje die is vroeger met zuignapjes su op een bureau. Ja. Toen speelde ik Carmageddon. Wat, wat ik ja. het mooie vind van die, van die auto... Die auto die heeft, die heeft een dubbele functie. Um, wij gebruiken hem als showcar. Bijvoorbeeld voor de theatershow. Met Olaf Mol en Jack Ploy. Ja. En aan de andere kant is het ook een simulator. nou Daar hebben we Virtual Reality in gebouwd. En dan moet je je voorstellen. Het is een witte Formule 1 auto. Dus wat wij doen met deze auto meer business to business. Dus als wij een merk beplakken plakken op de auto, dan kunnen wij dat ook in de game aanpassen. Dus je zet je bril op en dan zit je in één keer in diezelfde auto waar je net fysiek bent ingestapt. Dan zit je virtueel op het circuit. En het ja, de allerleukste vind ik dan zelf, dat ik, als ik dan naar beneden kijk met die bril op, dan heb ik een racepak aan, een riep, ja, ja, ja. En, en ik ben 25 kilo lichter. Dus dat is ook wel tof, zeg maar. <laughs> oh, dat zou wel een goed idee zijn voor jou, Ben. Ja. Ik zeg niks. <laughs> Sorry dat ik het nou gehaald heb. Nee, nee ik ben er prachtig op gewicht. Uh, en, en Fit, Ja, goed, um, je zit daar al lang aan, daarboven. Ja, we zitten nu een klein half jaar en we hebben ja, met z'n van gesproken van joh, wij willen dit graag proberen, want het is een stukje toekomst. Het is natuurlijk een, een, een, een vorm van race die helemaal uh, in de picture ja, komt, ja, die... met name door de nieuwe generatie. Ja, de, de, die speelt heel graag. En zeker in steeds moderner. Want ja. de, de, de gamers stellen veel meer eisen. En nog meer eisen. En nog meer eisen. Ja. Nou zie je daar een half jaar. En dat half jaar geleden wist je al dat er een Formule 1 kwam? Uh, wij hoopten dat er een Formule 1 kwam. Want wij hebben uh, zeg maar besloten om te doen een maand voordat het bekend werd. Dus wij, wij, hebben, wij hebben net iets eerder besloten. En uiteraard met, met de gedachtegang van hopen ja. dat het doorgaat. Toen... Uh, ben je dat neer gaan zetten, er de, werd de, de, de ja. de gebruik gemaakt door bedrijven en waarschijnlijk ook particulieren. Ja. En nu wordt er flink verbouwd, heb je daar last van? In, in zoverre last van. Het is even wat moeilijker toegankelijk. Uh, wij zijn bewust gebleven om, om dat er verder niks te doen is op het circuit. En er komen nog steeds heel veel mensen. Die komen kijken hoe het met de verbouwing gaat. En er zijn mensen, die uh, delegaties die met de verbouwing te maken hebben. En, en dat soort groepen. Ja, die willen ook nog, nog wel. Het is wel leuk als je op Zandvoort bent om toch nog een, een activiteit ja. te kunnen doen. En dat is de reden waarom wij hebben besloten om, om te blijven gedurende de verbouwingsperiode. Bedrijven kunnen bij jou inboeken, en hoe ja. doe je dat als particulier? Als particulier kun je gewoon naar onze website, aeroracing.nl En daar zit een boekingssysteem, dus dan kun je reserveren, dus als je met een groep wil komen, want wij snappen best wel als je van wat verder komt en je komt speciaal rijden, dan wil je ook weten dat je ja. kunt rijden. Dus, dus dan kun je bij ons online gewoon boeken. En dat doen bedrijven ook? Zeker die... Ja, bedrijven uh, doen dat ook en wij werken veel samen met RacePlanet nu, omdat, uh, omdat we daar natuurlijk aanklapen kunnen hebben. En het doorstromen van het wordt zelf. Je, je vertelt net over die witte auto. Uh, ga je daarmee op partnerbedrijven toe? Dat je zegt van joh, wij willen raceplanners gewoon bij ons in de zaak hebben voor de uh, Ja, dat zijn, dat zijn wel de, de gedachten. Wij zitten er nog maar net we zijn onszelf aan het ontwikkelen. We, we zijn ook bij het ondernemerschala geweest omdat wij uh, ook de ondernemers die hier in Zandvoort zitten graag willen ondersteunen. Als ze dus op zoek zijn naar een actie, dan, dan kunnen ze altijd contact opnemen om bij ons te koppelen. Hè? Want dan hebben ze in ieder geval wat, wat aan te bieden. Dat mensen kunnen sparen om bij ons uh, te, kunnen, te kunnen rijden, al mm. dat soort dingen. En dat is aan de ene kant. En, en die, uh, die auto, ja, dat is eigenlijk meer business to business omdat dat, dat is, dat is natuurlijk best ontslachtig, want we moeten een auto leveren je moet je meenemen. En, en, en er moet ingesteld worden. Dus dan zetten we een mooie showvloer onder en dan gaan paaltjes omheen. Dus dat is eigenlijk meer een publiekstrekker voor mensen die op een beurs aandacht zoeken. Of voor grotere bedrijven om, om, uh, ja, om, om, om zeg maar de, de beleving echt mee te ja, geven. Dan maak je eigenlijk reclame voor het bedrijf met jouw auto. Ja, ja, ja. Okay. wij zijn dan echt een facilitair ja. onderdeel voor bedrijven die iets met autosport willen. Een beetje op de evenementenbeurs en zo. Ja, zo'n zo zo echte Formule 1 auto. Die moet toch ja. een godsvermogen kosten? Ja, dus, <laughs> Je krijgt hem ook niet echt, Cor. <laughs> nee, maar dit, dit, is een, dit is een apart verhaal. Hij is gemaakt van originele mallen. Ja? En ze hebben bewust, er zijn er geloof ik tien van gebouwd. En er zijn er, uh, ze hebben met mallen van verschillende merken, hebben ze één model gemaakt om, om echt een simulator van te bouwen. Mm. Dus, dus hij is ook aan de binnenkant is hij is wat groter. Er zitten verstelbare pedalen in, dus ik kan elektrisch op lengte van benen afstellen. Dus ook, de, dat was heel belangrijk voor ons, dat dan niet iedereen. alleen iemand van, van 1,55 meter in die auto past, maar dat iedereen een, dat stukje fun kan hebben. Hm. Ik ben 2,6 meter, 6, dat gaat ook? Ja, dan zou je er bij ons in kunnen. Ja. Nou, dan ik ja. eens een keer proberen. <laughs> nee, je weet nou waar het is. Dan kan ik ja. misschien niet een nekrest erin zetten, maar ja. dan je je in ieder geval wel hetzelfde plezier <laughs> hebben. Uh, dat maar, is voor ons belangrijk. Als je emotion mijn... stil zet, dan komt het wel goed. Mijn... Formule 1 heeft geen motion. Okay. Dat is puur virtual reality-beleving. Ah, okay. Ja, je, je hebt dus echt zo'n zo, zo, zo, zo bril heb je op, op, je, op je gezicht. Uh, het is niet zo dat je de ramen voorzien hebt van uh, schermen. Nee. Niet. We, hebben, we, we kunnen twee opties kiezen. Ik heb hem, we kunnen drie schermen erop zetten. Voor. voor voor mensen om mee te kijken met de bril bijvoorbeeld, ja, ja. maar als, de, als je de bril op hebt dan zit je echt in een virtuele wereld ja. en, en ik vind de kracht van, van onze opzetten is dat je stapt eerst fysiek in een auto ja. dan zet je een bril op en dan in één keer zit je andere, in die auto op, met uh, een pak aan, stuur in je handen op een circuit, op een circuit. Ja. en je kunt rondkijken en, en, en alles is fantastisch gemaakt door de, door de, door de gamesbouwers hè? want dat zijn eigenlijk de mensen die, die dat natuurlijk fantastisch doen het is altijd uh, verbazend als je zo'n bril opzet. Het uh, is nog steeds een soort beleving waar, waar je uh, niet achter komt in mijn beleving. Welke kant je ook opkijkt, het is goed. Ja. Ja. Ja, als en het en goed is, is het goed. Ja, als ja. Het goed is, dat is ook zo. En Alleen, ze... dat, ook weer met dat stuurtje voor je computer. De eerste brillen, die hadden zo'n uh, zo raamwerk. En, ja. en als je dit deed, was je uit het raamwerk. En ja. nu al ga je op je kop staan. Klopt helemaal. Je hebt beeld. En dat is, ja, past helemaal en, aan. Het is echt ongrijpelijk dat hij... Het fijne van ons vind ik dat je eerst stabiel in een auto zit. Want ik heb ook een keer virtual reality mm. gedaan terwijl ik stond. En dat vind ik een... Dat is een hele rare gewaarwording. Omdat je dus eigenlijk niet meer weet hoe je met je lichaam je moet. In je hoofd beweeg je. ja Dat is heel raar. Ja. En dat is gelukkig bij ons niet. Nee, dan beweeg je ja. met je auto. Nou, het is... Uh... Het is heel wat. Je, uh, uh, je, je bouwt door naar uh, het volgende seizoen, hè, want dan, uh, ja. dan komt Zandvoort redelijk in de picture. Merk je daar al interesse naar, die kant op? Ja, wij krijgen daar zonder meer al wel, wel wat aanvraag binnen. En ook mensen die nieuwsgierig zijn, wanneer kunnen wij het nieuwe Zandvoort rijden? Want dat wordt ja. natuurlijk zo meteen de issue. Er komen natuurlijk uh, een nieuwe games. De, de nieuwe games, dus bijvoorbeeld de Formule 1 games. Ja die komen zo meteen uit met het nieuwe Zandvoort En ik geloof dit jaar volgend jaar is ook Vietnam erbij. Dus er is, is in één game. In één jaar in één keer twee nieuwe series En dat is wat de liefhebber game. zoekt. Dat ja, is wat de liefhebber nieuw, wil. Nieuw, nieuw. En nu gaat het erom: van wanneer kun je het kun je nieuwe Zandvoort rijden? Er zijn natuurlijk de, de architect heeft ontwerpen. Dat is, allemaal, dat is een heel ingewikkelde materie rechten, voordat dat rond is. Dus wij, zit, wij zijn er zonder meer bij betrokken om te kijken dat wij zo meteen op Zandvoort hier... Zandvoort kunnen rijden. De de, als een van de eerste Zandvoort kunnen rijden. Een tijdje geleden was de meneer Weijers hier de directeur van Secure. en die zei ook dat de teams al uh, bij hem aan de deur kloppen. We willen de data weten van de bochten. Uh, uh, ja. Omdat zij ook een simulator gaan bouwen. Ja. Dat is precies wat je aanhaalt. Ja. De teams die, uh, hebben ook voor elk circuit een uh, simulator. Ja, eigenlijk in principe alle geïnteresseerden daarin. Maar, maar, maar de teams. En dan heb je on-track wat hier gebeurt. Maar online... Dat is natuurlijk een hele nieuwe business. Hmm. Die is niet helemaal nieuw. Want die bestaat al een hele tijd. Maar nu komt die heel erg in de picture. En dat is een, een groeiende daar ook, business. Hij gaat ook steeds en verder. En, ja. daar, en daar is ook veel meer mogelijk. Dat is nog geen uitgekoude markt. Om het maar platvloers te zeggen. Nou ja, en, en op circuit, circuit. Je weet wat de boarding kost. En je weet wat de wat kosten op de auto. En vlaggen langs de kant. Dat is allemaal vastgestelde prijzen. En online is daar nog heel veel in te vinden. En ja. Je zou, je, zou je eigen, je eigen uh, uh, marketing... In die computer zetten. In die, uh, dat is ja. dus bedrijf X die doet een bedrijvendag en die wil ja. dan zijn boarding helemaal hebben. En dan komt er af en, toe een, af, en af, en toe, af en toe een vlag van RL Racing. staat er dan langs de kant van de baan? Ja. Een heel groot bord met telefoonnummer. Ja. ja, dat lijkt me handig. Radio Zandvoort. Kunnen ja, ook... kan er ook op. Kunnen we allemaal <laughs> kan er al op. Nou, Ik vind het, dat, uh, dat is ook wat jij zegt. Uh, het is begonnen met een stuurtje en ja. we zijn nog lang niet klaar ermee. Nee. Is een serieus, een serieus Het is wereldwijd serieus serieuze branche. Er ja. Ja. worden miljarden omgezet. In ja, ik de, me e nou, wat, wat zou dan de volgende stap zijn? Weet je dat oh, je en, een rubber pak hebt met sensoren en dat je ook nog eens druk, druk gaat ja. voelen in zo'n pak. Ja, dat, dat, dat komt erbij. En er zijn ook alle handschoenen met sturen, dat je alle knopjes op stuur kunt bedienen. Dat dat allemaal klopt. Ja. En, en wat ik door. heel interessant vind aan, aan e-sports, want we pakken ja, ja. even onder de tak e-sports te pakken. E-sports is booming business in de wereld. En kijk maar wat er met FIFA gebeurt en al die, al die games, complete competities, wedstrijden. Maar er is maar één e-sport, in mijn beleving, die je kunt vertalen naar het echte leven. En dat is racer. Mm -hmm. Want je kunt nog zo goed voetbal kunnen spelen op de bank, maar dat wil niet zeggen je een bal kunt trappen. Maar als je goed in de simulator bent, dat is bijvoorbeeld Rudy van Buren, de snelste gamer van de wereld, een Nederlandse jongen. Is daar een heel goed voorbeeld van. Rijdt hij zelf ook? Nou, die hebben wij afgelopen jaar in samenwerking met, uh, met, met, met wat contacten van ons en van Rudy... ...hebben we hem in de Porsche Carrera Cup gewoon een race kunnen laten rijden hier op Zandvoort. En van de 31 auto's kwalificeerde hij zich als en. En eindigt als negende in de in Porsche Carrera. Dus dat is recht. nu niks voor de eerste keer instappen. Nee, uh, dat is ook een uitspraak van Max Verstappen. Dat hij met zijn collega's, tegen zijn collega's, rijdt in de simulator. Ja. En daarom vraag ik ook of hij dus uit die simulator overgegaan is naar het echte werk. Nou ja, ik denk dat Max natuurlijk een combinatie is. Die heeft natuurlijk de beste leermeester uh, gehad die er mm. maar mogelijk is. En Dus dat is een combinatie. Maar ik denk wel dat Max zijn concentratievermogen en zijn consistentie traint... Op simulator ja. en want als hij als hij heeft dan dan zie ik s'avonds dan gaat hij nog even een race rijden <laughs> met zijn vrienden online weet je wel dus dus dat is ja, dat is een nieuwe generatie ja een nieuwe dus, generatie dus, die dus Kaften uh, is ja. een hele goede basis maar simulatie wordt ook een steeds beter begrepen stukje om ook als basis op te pakken ja. en inderdaad wat je zegt je kan dit als je dat talent hebt kan je uit uh, de simulator stappen in een echte auto stappen ja er is een website ja, rlracing.nl rlracing.nl, daar kan iedereen kijken... En Facebook uh, kunnen ze kijken zoek... van filmpjes, als iemand wil weten hoe zo'n machine nou beweegt. Hè? want Facebook, het is op een radio ook rl racing Ja. Oké, okay. dus alles wat je zoekt op rl racing Facebook of internet, ja. daar kan je kijken en eventueel boeken. Ja. En ook gewoon bellen voor informatie. Ja. Oké, okay. Rob, het is een stuk duidelijker geworden. Dankjewel voor uh, je uitleg. Dankjewel voor jullie tijd. En als Hartstikke het leuk. een beetje bebouwbaar is, dan kom ik een keer kijken. Ja, zeker. Ja. En anders dan doen we even makkelijk schoenen aan. Neem extra schoenen. Ja, oké. Okay, dankjewel. En, en op sokkenrace is ook fijn, hoor. Oké. Okay. Okay. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel. Mariah Carey met het nummer Santa Claus is coming to town, want ja, het is natuurlijk kerst en dan gaan we wat kerstliedjes draaien. We zijn al redelijk in de kerstfeer. We zijn al redelijk in de kerstfeer, ja. Het is niet de kerstman, maar de muziekman die dit allemaal uitvoert. Cor. Is dat zo? Uh, nou was Mariah Carey deze keer. Um, aan tafel is aangeschoven Simone Keunings, als ik het goed heb. Ja, Met een trainmatje op de O. Uh, jij bent van momentum training en coaching en Jij kunt mensen laten stoppen binnen een uur met roken. Binnen drie uur, hè? Binnen drie uur. Niet overdrijven. <laughs> niet te niet snel, hoor. Nee, niet snel. Maar ja. Ja, dat klopt, ja. Het is een training van drie uur. Ja. En uh, wat belangrijk is, wat we in die drie uur gaan doen... ...is dat mensen wat uh, leren over hoe het brein werkt... ...en dat ze wat leren over de criminaliteit van, uh, van de tabaksindustrie. En dat ze dan na die drie uur... Wat, ...dat is wel de ervaring... Dat ze na die drie uur echt uh, klaar ermee zijn. Ja, ja. Maar is het dan dat ze een, een, een overdaad aan beelden en informatie krijgen over van dat, dat de hele tabaksindustrie eigenlijk niet helemaal oké okay is? He, niet helemaal oké okay is echt een understatement. Ja, ja. Het is echt een uh, criminele organisatie. Eén op de twee mensen sterven aan het product. Ja, ja. Dus de, de helft van je klanten gaan gewoon dood aan uh, dat wat je verkoopt. Is dat is ook niet goed. Dat is niet goed. Dus uh, daar meer bewustzijn op. En wat zullen er dan allemaal voor doen om je verslaafd uh, te maken en te houden? En, en hoe kom je er nou bij om zo'n zo training op te gaan zetten? Want dit is natuurlijk nieuw. Want ik, heb ik rook ook hè, en we ja. hadden het in de pauze ja. al het er even over. Ik heb ook voor alles geprobeerd met uh, dingetjes in je oren. Uh, ja. En, en, maar je zegt het Plafers. al geprobeerd, hè? Je zegt het al geprobeerd. Ja, nou, dat helpt dan wel een tijdje. Maar op een gegeven moment dan ben je dan toch weer in een bepaalde omgeving. Uh, uh, dan heb ik bijvoorbeeld zes, zeven maanden iets gerookt. En dan zit je ergens gezellig in een kroeg. Je bent aan het drinken en dan gaan mensen uh, die gaan buiten roken. En je loopt mee en, uh, ja. Ja. en je steekt er ook weer een op. En dan ben je weer aan het roken. Ja. En dat is een ja. cirkeltje waar ik al twintig jaar in zit. Ja, en daar zitten, zitten natuurlijk heel veel mensen al 20, 30, 40 jaar in. Ik heb er zelf 13 jaar in gezeten. Ja. En uh, uh, het gaat er eigenlijk over dat je, dat je je realiseert dat je in dat cirkeltje zit en dat er wat voor nodig is om eruit te komen. En uh, jij zegt al van, ik heb het geprobeerd, of je zei net ook in de pauze van, soms probeer ik het even. Ja. Maar als je echt wil stoppen met roken, het is een hardcore verslaving. Ja. Mm -hmm. En een van de meest gecompliceerde verslavingen, ze noemen het ook wel de moeder der alle verslavingen, omdat het andere verslavingen in stand houdt, dan moet je het ook zo behandelen. En proberen te stoppen is dan gewoon geen, uh, niet de manier. Proberen is geen optie? Is geen optie, nee. Te stoppen of roken? Ja, dus het is ergens, uh, ergens moet je echt de beslissing nemen. En als je de beslissing neemt en je ziet voor je en je gelooft dat je het kan en je gelooft dat het kan, uh, dan is het een heel ander verhaal. Ze zeggen wel eens van: Als je je doel voor ogen hebt, zullen je belemmeringen verdwijnen. En met roken, roken zitten alleen maar naar die belemmeringen te kijken. Van uh, wat, wat gaat er gebeuren aan ontwenningsverschijnselen? En waar loop ik allemaal tegenaan? En ik heb zo'n trek en het is zo moeilijk. En het helpt tegen stress. Ja, dat gek is, daar heb, ik, daar heb ik persoonlijk dan niet, niet zo heel veel last van. <kijf> het gaat er meer om dat ik dan uh, gewoon drie, vier maanden lang niet zo roken mm -hmm. en dan op ben ik in een omgeving, in een bar of ik drink een gezellig drankje met iemand, je, ja, je hebt een slokje op, ja. iemand steekt een sigaret op en je krijgt er eentje aangeboden en eigenlijk zonder dat je het in de gaten hebt, ja. Ja. denk je, ja. verrek, ik heb een sigaret gerookt en dan ben je ja. weer aan het roken. Ja, en dat is eigenlijk de pest van, een, van de tabaksverslaving, is dat, dat het uh, langere tijd die graving of graving of uh, die koppelingen met zich meebrengt, ook graving, maar bij jou gaat het meer om een koppeling, je zegt het al van ik zit in het café, ik heb een biertje op en uh, nou weet je wat, dus het hoort ja. heel erg bij die entourage, zeg maar. En dat dan komt. vergt het bewustzijn om uh, nee te zeggen. Want met met sigaretten of met nicotine is het zo dat je als je weer begint, je nicotine receptoren die staan meteen te jubelen en meteen ben je weer uh, zit je weer op je oude sterkte. Dat duurt ja, zoveel. Uh, binnen een ja. dag uh, had ik ja. hier uh, heel pakje ja. opgerookt. Nou, dat bewustzijn. Is, is, is daar geen. Uh, als, ik, nou, uh, als ik dit zo beluister, uh, iemand doet een sigaretje mee zonder dat hij daarbij nadenkt. Ja. Zit hij dan gelijk weer helemaal vast? Ja, of kan de, hij de, niet uh, achteraf denken: van... dat is shit, ik heb er een gerookt, afgelopen die ja, andere? En dat vergt dus die beslissing. Ja. dat vergt die beslissing. Dus als ze. Uh, dit is een vrij onbewust verhaal wat hij zegt. Hè? Van nou, ik loop ja, ja. mee, bladibla, bla, bla, zo gaat het een beetje. Hè? Het is een beetje uh, smooth uh, van nou, ik loop even mee en ik neem een sigaretje. Dat zijn de mensen, er zijn ex-rokers. Die uh, waarschijnlijk zeer verslaafd zijn. En die vallen dan meteen weer terug. Die mensen die, een die, zeg maar, gestopt zijn en een terugval hebben. Die kunnen de volgende dag denken van shit, ik ben weer ja, begonnen. En ik. nu uh, wil ik weer stoppen. Maar dit, dit is meer een, ik doe het zomaar even, weet je wel. Maar ja, hij gaat dan wel weer roken. Ja. En volgens ja. stopt hij dan? En ja, nou, en dan. Ja, maar dit, dit is dus een soort van. Uh, sorry dat ik het zeg, maar het het is een mag soort van, terugvalcrimineel. maar. Terugvalcrimineel. Nee, het is een soort van halfbakken stoppen. Het ja, niet, ja, het is niet stoppen. dat klopt ook wel. wel. En, en dat is in die drie uur wil ik echt mensen daarvan duidelijk maken. Dat, dat het belangrijk is dat je echt de beslissing neemt om te stoppen. en dat ze weten hoe nicotine werkt in de hersenen. Want je bent niet, niet verslaafd aan de nicotine, je bent verslaafd aan je dopamine. Maar de roker heeft nicotine nodig om dopamine aan te maken en de niet-roker heeft dat niet nodig. Nee. Mm. Dus die roker wil zich eigenlijk voelen zoals de niet-roker zich al voelt. En die eerste sigaret die je neemt, die heeft al voldoende effect op je brein. Dat je brein denkt, oh, er is een ander stofje wat het voor me gaat doen, dan hoef ik het niet meer te doen. Dus je brein leert af om dopamine aan te maken... En de nicotine zorgt daarvoor. Kan je niet gewoon een pilletje nemen om dopamine aan te laten maken? Of werkt dat zo niet? Nee, dat heb je helemaal niet nodig. Alleen, je moet door, de, door die uh, drie weken heen. Dus drie weken zijn ontwenningsverschijnselen. Dat is de periode dat je brein weer leert om die, om die dopamine aan te maken. Hmm. En die, uh... Bij jou gaat het over koppelingen. Is nog wat anders? Ja, want ik heb uh, een periode van 6, 7 jaar was ik uh, mm -hmm. gewoon uh, niet aan het roken. En ja. op een gegeven moment uh, ga ik ergens heen op een verjaardagsfeestje. En dan sta ik ineens buiten te roken. Maar <laughs> ja. uh, ja. wat is dat verschil tussen koppelingen en... en uh, um... Nou, dus zeg maar een koppeling is, een, is een, uh, zeg maar een psychische koppeling dat je het aan uh, bepaalde bezigheden of een biertje, nou bij ja. een biertje kroegvrienden. Ja. Dus dat zijn vaak van die clustertjes van gewoontes waar het ik, om dan hoor hoort. Uh, ja, dat zal ook koppeling zijn, ik ga na het eten even een sigaretje roken. Ja, dat ja. zijn ook koppelingen. Ja, dat is ook een okay. koppeling. En uh, verslaafd is echt dat je dus die uh, dopamine nog, tekort nog hebt, dus dat, dan heb je nog craving. Dan moet je? Dus dan moet je nicotine hebben om je uh, hmm. dopamine aan te maken. Alleen dus die periode, zeg maar die periode van drie weken kan je ondersteunen door bijvoorbeeld een nicotinevervanger te nemen. En uh, het gaat over verduren, dus die rokers, die stoppen met roken en zeggen, ja ik had zoveel trek, ik ben weer begonnen. Maar als je 30, 40 jaar gerookt hebt, dan heb je nou eenmaal trek. Dus het gaat erom dat je, die, dat je duidelijk die beslissing neemt en ja. dat je de trek erbij voor lief, nee. ik, ik heb ook die nicotine kauwgom bijvoorbeeld geprobeerd. <güls> ik was ja. de hele dag op die nicotine kauwgom aan het meer verslaafd word nog meer verslaafd dan. Ja. Nog meer verslaafd dan. Ja. Ja. Ja, wij, ik heb bij Stivore gewerkt, uh, tien jaar geleden... bij Stichting Volksgezondheid en Roken. En uh, daar hebben we mensen met pleisters van de nicotine kauwgom afgeholpen. Dus nicotine kauwgom En het gaat erom dat, dat uh, als je een middel neemt en je hebt een piek... dan wordt dat meteen aan elkaar verbonden. Dus kauwgom heeft meteen een effect... Ja, ik zo eens op. En het eerste dat ik nam is een kaartje. Ja. Ik plaats van een sigaretje. Ja. Ik plaats van een sigaretje. Dat heeft mi veel, veel minder snel effect dan een sigaret. Want de tabaksindustrie stopt ammoniak bijvoorbeeld in een sigaret. Om het zo snel mogelijk te laten werken. En een sigaret, dus, als je een trekje neemt, heb je binnen 7 seconden effect. Hoe sneller je effect hebt, hoe verslavender het middel is. Ja. En er is geen één ander middel, geen drugs of cocaïne, heroïne wat zo snel werkt. Ja, ik... Uh... Beluister één, één ernstig ding ja. en dat is de criminaliteit in, uh, criminaliteit in die industrie. Ja. Als dat zo is, en ik geloof je op je woord, waarom gebeurt er dan niks? Ja. Je haalt een aantal ja. zaken aan, die, uh, zoals ammoniak en uh, het maar ja, andere en nog, nog, uh, de, dus Er zitten 4000 schadelijke stoffen in een sigaret, vierduizend. Ja, maar als, als dat nou bekend is, ja. en waarom wordt dat dan niet als criminaliteit behandeld? Zolang ze de tabaksindustrie nog bij de... Bij, uh... De centjes inbrengt. Ja. En, en bij het ministerie aan tafel. Ze hebben bij Schippers gewoon echt aan tafel gezeten. En Schippers was van volksgezondheid. Ja, en en wat kwam daar dan uit? Ja, dat ze, dat, ze, dat ze dus mee beslissingen nemen. En dat ze dus uh, in de loer te staan. Maar dat is natuurlijk meer politiek verhaal. Daar zitten die uh, twee longartsen. Die zitten daar natuurlijk heel erg in. Uh, Wander de kant van ja, Pernien ja, Dekker. Ja, dat heb ik dat heb gelezen. Ja, daar werk ik ook mee samen. Maar zij zitten meer in dat hele politiek stukje. Je snapt er niks van. Je snapt er niks van. Als er een potje pindakaas en een beetje te veel zout in zit, dan wordt het uit de handel gehaald. Ja. En hier zitten Klopt. 50 aan, aangetoond kankerverwekkende stoffen in, zo'n sigaretje. Het is, het is toch nog steeds zo dat uh, de gezondheidszorg daar veel meer voor betaalt als dat daar inkomsten uitkomen? Ja, dat is een beetje. Uh, in ieder geval, de tabak. Ik weet niet. Je weet natuurlijk <kuggen> nooit wat de tabaksindustrie allemaal uh, uh, betaalt. Nou, er zit natuurlijk heel veel accijns op. En dat gaat natuurlijk naar de, de staatsruif. Ja. Ja. Maar die doet ook de gezondheidszorg van mensen die uh, ja. de meest vreselijke ziektes krijgen door roken. Ja. Ja. ja. En er is een keertje bij de rekenkamer is dat een keer uitge, uitgerekend. Ik heb dat niet helemaal paraat hoe, uh, nee. hoe dat... Nee, maar goed. Hé, hey, um, twee dingen. Industrie en brein. Ja. Daar ga je over vertellen. Ja. Hoe uh, ga je over brein vertellen? Is dat heel... heel, heel... Concreet voor jongens, je neemt zelf die beslissing om te stoppen. Ja, dat, dat, zit in, en, dat zit in je kop. Ja, en dus die dopamine systeem. Ja, het uh, ja. uh, dopamine systeem is je genotssysteem. En uh, alle, alle drugs zijn daarop uh, ontwikkeld of daarop uh, gericht dat uh, dat, je, dat zo snel mogelijk op je genotssysteem werkt. En uh, je genotssysteem is, is je overlevingssysteem, hè? Dat, is, uh, dat is ongeveer hetzelfde. En uh, dat zorgt ervoor dat je het herhaalt. Maar het ook, is ook onbewust. En dat merk je ook aan zijn verhaal, het is onbewust. Het ja, dus dat, dat moet je in zijn brein zien, zijn brein zien te planten. Nou, de, het gaat om dat, dat uh, uh, in die drie uur, want ik geef trainingen van drie uur tot 19 weken. Ja, ja. Hè? Dus ik zit ook in de GGZ en uh, ook stop met roken in de GGZ. Maar het begint met is, is die drie uur. Maar, ja, de, de, deze, training is, deze training waar ik hier voor zit, is echt die training van drie uur. En uh, in die drie uur wil ik er eigenlijk voor zorgen dat die knop omgaat. Weet je wat, dat mensen wel zeggen van en, ja. En de en knop is: ik wil stoppen met roken. Nu ben ik er echt klaar mee. Ben ik er klaar mee? Ja, okay. nu ben ik er echt klaar mee. Ja, maar dat heb mee. ik al diverse malen gehad. Maar niet echt. Ja, die knop van je... jou zit los. <laughs> zit een draadje los. Zit een draadje, nou, dat, dat, oh, daar ga knop. ik niet over beginnen. Je hapert een maar... beetje. Ja, hapert. <laughs> ja, ja, maar goed, dan ga je dus de mensen echt van overtuigen: van joh, jij wil stop met roken. Nee, nou, ik ga ze niet overtuigen. Nou, ik ga ze dingen vertellen waardoor ze, waardoor ze uh, makkelijker die beslissing nemen. Dus uiteindelijk, ze... uiteindelijk neemt de, de, de, de, uh, de patiënt of de klant neemt de beslissing. Nu ja. wil ik stoppen met roken. Ja. Oké, okay, prima. Die heb, ja. die heb ik genomen. En daarna ga je de meest vreselijke dingen vertellen over de industrie. Nee, dat komt ervoor. Want die nou. meest, meest vreselijke dingen die zorgen ervoor dat ze die beslissing makkelijker kunnen nou, okay, nemen. Dus dat ja, ja, ja. Kijk, ja. Een, een roker heeft de illusie dat hij vrij is of dat hij een vrije keus heeft. Of, maar dat heeft hij niet. Over twee minuten knalt het nieuws erin. Dus okay. we moeten even afsluiten. helaas. ja. ja. Um, we, we kunnen nog wel even door, want we hebben nog daar nog een muziekje. Ja. Dus er valt uh, uh, nog wel wat af te ronden. Had je nog vragen, hoor, Of ga je, je opgeven? Nou, ik zit <laughs> er wel serieus aan te denken om me op te geven nou, bij uh, momentum, training en coaching van ja. Simone Keuning. Ja, ja, nou, nou, uh, we moeten nog even naar de adressering en hoe dat in zijn werk gaat. Ja, nou, ik had gedacht, uh, omdat het natuurlijk uh, uit de nieuw eraan zit te komen. Om, uh, in ieder geval heb ik er eentje gepland op 2 uh, januari, om 2 uur. ja locatie is afhankelijk van het aantal mensen die uh, gaan komen. Dus die, uh, dat, ge dat geef ik later door. Ja, ik ben Lilla, ik... voor mijn werk ben ik in het buitenland. Ik ben pas 9 januari terug. We gaan bij nee, training 2, maar... kan jij? Ja, ja, ja. Ik wil, ik wil in ieder geval één keer in de maand en misschien vaker. Maar één keer in de maand in Zandvoort en dan wil ik naar Haarlem en Hoofddorp. Dus ik wil hem hier in de buurt een beetje gaan uh, uitbreiden. Maar de, de data staan op mijn site natuurlijk. Dus welke site? www.momentumtraining.nl Www.momentum training.nl ja. uh, Het kosten? kosten zijn 100 euro. En daarvoor hebben ze dus die drie uur. Vervolgens hebben ze uh, drie maanden lang uh, WhatsApp begeleiding als ze willen. Dus dat is eigenlijk op maat. Sommige mensen zijn na die, die drie uur echt klaar. En sommige mensen hebben gewoon nog wat begeleiding nodig. Zitten ze met elkaar in die groep. En dat, daar zijn ze heel enthousiast over, want ze, ja, daar heeft hij het moeilijk. Is, is, en dat, is die, dat sterk aan, aan elkaar uh, appen, ja. dat je toch trek hebt in een sigaret? En ja. dan zegt iemand van nou doe dat maar niet. Ja, ja, of ik had het gisteren zo moeilijk. En dan zegt de ander van ja, ik had het ook moeilijk, maar ik heb het zo gedaan. En mm -hmm. dan zegt de ander van ja, ik heb het zo gedaan. Okay. En zo, zo uh, uh, motiveren ze elkaar uh, om er vanaf te komen. Okay, Oké, die begeleiding hebben ze nog drie maanden en dan zou je dus eigenlijk klaar moeten zijn. Ja, want er is ongeveer drie maanden, er is onderzoek <kijf> naar gedaan, is ongeveer drie maanden nodig om je gedrag te veranderen, duurzaam te veranderen. Duurzaam, het woord is weer gevallen. Ja, ja. ja klokje staat niet goed. <laughs> nou, dan uh, gaan we mijn klokje goed zetten. Uh, Simone, bedankt voor je uitleg. Uh, 2 ja. januari is de eerste cursus. Men kan kijken... Het is niet de eerste, ik ben al een tijdje uh, bezig. Maar, uh, de volgende cursus? Ja, de volgende cursus. Ja. En ja. Uh, mensen kunnen zich gewoon opgeven bij jou. Ja, dankjewel. Okay. Dankjewel. Dankjewel. Okay.